Jobboot met het NOA Journaal. Tom Dumoulin is op de voorlaatste dag van de ronde van Spanje... zijn leiderstrui kwijtgeraakt. In de zware bergetappe moest hij op de voorlaatste kool zijn belangrijkste concurrenten laten gaan. Italiaan Fabio Aru is de nieuwe leider... en zal morgen vrijwel zeker worden gehuldigd als winnaar van de Vuelta. Dumoulin zakt in het algemeen klassement naar de zesde plaats. FNV-voorzitter Heerts ziet weinig in de uitnodiging van staatssecretaris Van Rijn... om te praten over de financiële toekomst van de zorg. Van Rijn wil de FNV betrekken bij de maatregelen... om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Maar Heerts zegt dat overleg weinig zin heeft... omdat in het verleden al is gebleken dat toezeggingen niet worden nagekomen. De bezuinigingen gaan gewoon door en mensen worden ontslagen, zegt Heerts. Staatssecretaris Van Rijn was naar de FNV-manifestatie... Red de Zorg in Amsterdam gekomen... Tijdens zijn toespraak werd hij voortdurend uitgefloten. Hij nam een petitie tegen de bezuiniging ontvangst, die was ondertekend door 800.000 mensen. In Syrië zijn twee Russische vliegtuigen geland... met hulpgoederen voor de bevolking. Dat meldde Syrische staatsmedia. De toestellen zouden 80 ton aan noodhulp bij zich hebben. Syrië ontkent met klem dat het gaat om Russische militaire steun. De afgelopen tijd zijn er steeds meer berichten... dat Rusland militair en materieel naar Syrië stuurt... om het regime van president Assad te helpen. De NAVO en de Amerikaanse president Obama... spraken daarover hun verontrusting uit. Ook minister Koenders deed dat gisteren. VNO-NCW-voorman De Boer geeft het kabinet een flinke pluim... voor de begroting voor volgend jaar. In Kamerbreed op Radio 1 vroeg hij zich af... waarom een mensuur zou moeten zijn... Hij vindt het belangrijk dat de economie weer groeit. Volgens de boer daalt de werkloosheid volgend jaar sneller dan het CPB voorspelt. Ook is hij blij met extra steun voor het midden- en kleinbedrijf. Het weer vanuit het zuiden buien in het zuidoosten mogelijk met onweer. Later vanavond overal droog. Ook morgen kans op buien met af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Volgende week blijft het wisselvallig. Dit was het. Eigenlijk. ZFM Verkeersupdate. Verkeers Dit is René Passet van de AMWB.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomer. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you. ZFM op 106.9 is zon, zee, Zandvoort en zomer. zomerhits. Zomer nummer. Joshua Atri, Wie kent hem niet, die OP. With or Without You, hier bij CFM 106.9. Goedenavond alweer. Ja, goedenavond. Zo snel gaat het. Acht minuten over de klokken van zes uur. En ja, natuurlijk hadden we net eventjes visite van Lisa. Ja, Lisa is uh, nu weer op huis aan, als het goed is. En uh, ja, ze heeft eventjes wat andere dingen te doen. Wij gaan verder met Duffy en Mercy. Merci. 106.9 met de gezelligste mensen en hele mooie muziek. En uh, we gaan verder met uh, Ben Steneke en wat ben Of Ben, ben Hendricks, zo moet ik zeggen. Ja, Ben Hendricks. En wat ben je mooi, wat ben je prachtig. Meer muziek, meer variatie met Entertainers for You. Oh! Zo mooi mooi mooi mooi mooi Zo mooi Lekker ding zo mooi Lekker ding Whoo zo mooi Lekker ding Yeah zo mooi Yeah Lekker ding Wat ben je mooi Whoo Lekker ding zo mooi Yeah Lekker ding Wat ben je mooi Wat ben je mooi we gaan verder met de Mavericks, ZFM 106.9. Mijn naam is Fred Tij. Goedenavond. Op 1 radiostation. 1 radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandsport met Entertainment for You. Geplaat, de Freemasons waren dit en Invited. En daarvoor hoorde u natuurlijk de Mavericks. En and, and Dance the Night Away. En ja, we gaan verder met een, uh, met een andere lekkere lekker zomerhit. Ja, de zomer is nog niet voorbij. Nee, en zeker hier. We in Zandvoort niet. Nee, we gaan uh, naar Paul Kles en Bricks. Suavemente. suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente bésame, besame, besame, Suave. besame otra vez, Suave. que quiero sentir tus labios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 Despierto desde rico uh -huh. sueño que me dan tus besos suavemente besame que quiero sentir tus labios besando mi otra vez suavemente besame what you doing to me but keep it suavemente Suave. besame besame Suave. besame otra vez Suave. que quiero sentir tus labios besando mi otra vez Suave. Suave. Kiss me softly, you're all that I need Tonight I want you to come home with me Baby, when I look at your sexy eyes Makes me wanna kiss you to the sunrise This is how I need it. Alright, alright, okay, okay. Baby, Bobby, move it slowly. Alright, alright, okay, okay. okay. Bésame. suavemente, besame. Treat. I will make your heart be the green Swap it, boy Can you for my needs? I will kiss you something Swap sweet Swap it Can you hit the brakes and don't speak? En zoar hier, 106.9 www.zfmzandvoort.nl Ja, daar kunt u alle informatie vinden. En uh, ja, daar kunt u ook eventueel... Uh, nee, niet. Ja, je kan wel de, de app inscannen, zeg maar. Via het, uh, het scherm, met je telefoon, je smarttelefoon. En uh, ja, dan, dan kunt u dus uh, gewoon de app installeren. En daar kunt u dus alle informatie vinden die u... Uh, ja, uh, nodig wil hebben, kan, kan kijken. Het laatste nieuws van Zandvoort. En uh, ja, wat gaan we dan doen? Ja, nu gaan we gewoon een plaatje draaien. Oh ja, ja, ik zit er nog niet helemaal in. Maar goed, we gaan verder met Jan Smit en jij en ik. Ik zie jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je thee Alsof je al lang wilt gaan. Ik doe wat stappen. Danvoort.nl voor alle informatie.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 ...blijft dit toch een heerlijke plaat. I will always love you. Heerlijk. Whitney Houston, hier bij CFM. 106.9 in de Vrije Eter. 104.5 op de kabel. En uh, ja, wilt u wat informatie winnen... ...dan kan dat. En dan uh, moet u dus eventjes gaan naar www. En dan gaan we naar Zandvoort.nl. En uh, ja, daar kunt u dus uh, alle informatie vinden. En dan kunt u ook eventueel uh, ja, het, uh, het euro uh, ja, uh, code. Code is het. Voor ja. de smartphone. Die kunt u daar gewoon uh, eventjes, uh, eventjes flitsen. En uh, dan kunt u hem installeren. En anders uh, kunt u hem eventjes zoeken naar de ZFM. Uh, smart App En uh, in, je, in, je, in je smart shop. Ja natuurlijk. We gaan verder met uh, Kelly Clarkson. En because of you. En je wil je een klein beetje op de romantische doen Maar goed I will not make the same mistakes that you deny When I let myself cause my heart so much misery Wat mm -hmm. mm -hmm. was je dan? Helemaal een mooie nummer. Kelly Clarkson en Because of You. Hier je hem. We gaan verder met Eminem. In Love the Way You Lie met Rihanna. Just gonna stay en blijf er lekker bij. Tien minuten over de klokjes van half zeven. Om 7 uur is het entertainment voor jou Met Fred Heij, ondergetekende. Ik kan really is. It's like I'm huffing pain, I love her the more I suffer I suffocate, right before I'm about to drown She resuscitates me, she fucking hates me And I love it, wait, where you going? I'm leaving you No you ain't come back, we're running right back Here we go again, it's so insane Cause when it's going good, it's going great I'm Superman, with the wind in his back She's lowest lane, but when it's bad, it's awful I feel so ashamed, I snap just Met, samen met Rihanna. En dat allemaal hier op CFM. Welkom. Een hele goede middag. Of nee, een hele goede avond. Ja, Ik, ik blijf in die middag hangen. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan verder met een uh, plaatje van, uh, uit, uh, ja, uit de jaren 80. German Jackson en Pia Zadora. En When the Rain Begins to Fall. Nou, die gaat zeker vallen vanavond. Nou, nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Radio. Welkom bij jouw nummer 1. CFM Zandvoort met Entertainment for You. Ik U hoort, het het zit er alweer haast op, het tweede uur van uh, Entertainment for You. Ja, het was uh, voor mij weer uh, zo'n zo eerste, eerste dag, eigenlijk weer na een paar weken. En ik moet zeggen, het was eventjes uh, ja, weer inkomen, om het maar zo te zeggen. Ja, ik zit gewoon nog eventjes, uh, ja, nog een beetje in de vakantiemode, zeg maar. Maar goed, dat, dat uh, gaat waarschijnlijk volgende week best wel weer beter. En uh, ja, toch uh, bij deze wil ik u uh, alta, alsnog hartelijk danken voor het luisteren. Voor deze heerlijke bende die ik, die ik ervan heb gemaakt uh, de komende twee uur. En uh, na mij krijgt u natuurlijk uh, Maries Smulde, de herhaling van de Eurobreakdown... Dus ik zou zeggen, zou zeggen blijf lekker luisteren natuurlijk. Als u een beetje van uh, de top 40 muziek houdt. Dan moet u zeker blijven luisteren. Dan krijg u dus allemaal de samengestelde lijsten. Van uh, uit het binnenland en uit het buitenland. En dat allemaal uh, op één hoop gegooid. En Maurice die heeft daar een, uh, ja, een hele eigen invulling van gemaakt. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. U bedankt voor het luisteren naar mijn... naar mijn gezwets. En uh, ja, ik hoop u zeker... volgende week weer te horen. En uh, ja, dan... Uh, dan kunt u dus ook weer... Uh, verzoekplaatjes aanvragen. In de tussentijd kunt u sowieso... verzoekplaatjes aanvragen, hoor. Bij Zand voor de Radio. Apenstaartje. En dan gmail.com. Ja, dan... Uh, als u daar de verzoekjes naartoe stuurt... dan uh, kan ik daar een... Ja, een parodie uitmaken. Dan kan ik zelfs nog uh, volgende week draaien. Als je dat wilt hoor. En als je dat niet wil, ook goed. Want dan draai je gewoon lekker zelf. En u kunt natuurlijk voor de informatie www.zfmzandvoort.nl Daar kunt u dus eventjes terecht voor alle informatie... En daar kunt u dus ook ja, eventueel de smart app, tenminste de barcode kunt u daar eventjes met je toestel flitsen. Dus een QR-code heet dat tegenwoordig, geloof ik. Geen barcode meer, maar een QR-code. Ja, als u die eens kent, dan wordt u vanzelf verwezen naar de CFM-app. En daar kunt u dus ook alle informatie in winnen. En zelfs het laatste informatie in antwoord. Ja, ik ga nog eventjes tot de klokjes van 7 uur, tot het nieuws van 7 uur, dan ga ik nog eventjes een plaatje draaien. En dat doen we. We beginnen met, uh, ja, Ben Hendricks en Wat ben je mooi? Wat ben je mooi? Zit in mijn hoofd en in mijn bloed. Jij hebt me over donderdag gantoor. Die ik voel, maar ik kan het niet. Ik draai me om, en daar sta jij. Je pakt in mijn hand. Hits van u, dit is weer een nieuw uur Entertainment For You met Fred Heij. Luisteren en tot volgende week.